Droomhuis te koop is een hoorspel in twee delen, geschreven door Rodney Wingfield en vertaald door Loes Moraal. Vandaag het eerste deel. Een jong echtpaar koopt een huis aan zee. Het idyllische plekje blijkt een plaats waar gruwelijke moorden zijn gepleegd. De romantische verwachtingen van de jong gehuwde veranderen in een hel, als blijkt dat de moordenaar nog steeds leeft. Nee, nee, kijk. hou je ogen nog even dicht. Uh, ja, doe ze maar open. Dit is zeezicht. David, het is een droomhuis. Schitterend. Hoe kan zoiets moois zo goedkoop zijn? Omdat het zo afgelegen en eenzaam ligt. En ook nog bovenop een klip. Niet iedereen houdt er van kilometers van de bewoonde wereld af te wonen. En dat is nou precies wat wij wel willen. Oh, David, we moeten het kopen. Oh, oh, oh kalm aan, schatje. Laten we nou eerst maar eens binnenkijken. Hè? Het hele huis kan vol liggen met dode muizen, <laughs> met torren, met ratten. Kan me niks schelen. We gaan het kopen. Waarom zouden ze de ramen dichtgetimmerd hebben? Hmm, ik denk om kakers buiten de deur te houden. Daarom hebben ze denk ik ook dit malle grote hangslot op de deur gemonteerd. Ja, het kan natuurlijk ook omdat ze het erop gezet hebben om alle enge beesten binnen te houden. Hè? Zo, naar nou, u mevrouw. Of zal ik maar voorgaan? Draag je me niet over de drempel? We hebben het nog niet gekocht. Dan gaan we alleen maar kijken. Nou oh ja, kom maar! Ach, ben ik zwaar? Licht als een veertje. Denk op je polletje. Zo! Zo ja. Wat is er, schat? Hé, hey, wie wil helemaal? Het is hier koud. Nou, ja, geen wonder met die planken voor de ramen. Er is geen weet ik hoe lang, al geen straatjes zonder binnengekomen. Dus even kijken of ik wat aan kan doen. Zo ja. En dan kan papa die planken weg gaan halen. Zo een beter kunnen we tenminste zien wat we zeggen. Oh. En dit is dus de ruime gezellige huiskamer. Tjonge, jonge, jonge, jonge, dat is sterk overdreven zeg. Oh nee, David. Het is een enige kamer. Trouwens, kamers lijken altijd kleiner als ze leeg zijn. Kleiner? Ik dacht dat ze zonder meubelen juist groter leken. Nou, ja. nou de vloer is tenminste niet verrot. Kom eens hier bij het raam, David. Kijk eens wat een uitzicht. De zee, de klippen. We zetten de eettafel hier. Kunnen we onder het eten altijd genieten van het uitzicht? <laughs> Zou daar de keuken zijn? Dat zal wel. Ja. ja, nou, keuken. Oh. Ja, dat is jammer. Gewone stenen voer. Dat is niet bepaald luxueus. lieverd. Nou, dan geef dat nou. We kunnen toch... Ruik jij niks? Hm? Parfum? Ik ruik een vies, goedkoop, parfum. Nee. nee, ik ruik niks. Hé, hey, nou ruik ik het ook niet meer. Gek is dat. Het was zo sterk, ik weet het er haast misselijk van. Misschien ligt er ergens een dode muis. Nee, het was parfum. Weet je, David, dit keukentje is niet zo beroerd. Er is best iets leuks van te maken. We kunnen zo gezellig allesbrander nemen om op te koken. Mm -hmm. En dan een gijzer of een boiler. Daar, daar wasmachine, ijskast, daar liepen nieuwe aanrecht. Hey, ik raad het niet. Je dacht toch niet echt dat hier stromend water zou zijn? Lieve schat, je moet eerst de watertank vullen met water uit de put achter in de tuin. Heerlijk? Laten we even in de tuin gaan kijken. Oké, okay, goed, kom maar. Mijn god. Wat is daar gebeurd? Oh, David, hoe kan iemand zoiets doen? Is dat niets meer overeind? Alles is vernield. Alsof ze met een dozen door zijn gegaan. Ze heeft geruïneerd. Die tuin is volkomen geruïneerd. Ja. Ja, maar het voordeel is dat we hem nu helemaal naar onze eigen smaak kunnen aanleggen. Ja, ja ik zie maar: al. Eerst een emmer water halen uit de put. Emmer in mijn ene hand. Schep in mijn andere hand. En maar graven. En maar weer water halen. En deze taal er toch op, er we kunnen toch een generator laten neerzetten? Huh? Die pompt het water op. En hebben meteen elektrisch licht. Op ja, het. ja, het is een idee. Maar dat kost wel een hoop geld. Wel, nee. Niet als we een tweedehands kopen. En het verhoogt de waarde van het huis. Kom, laten we boven gaan kijken. We ja, roeren dan hier beneden kan het nauwelijks zijn. Staan. ...en volgens mij passen ze precies. David, alsjeblieft, zeg dat we het gaan kopen. Het is jouw geld, het is jouw erfenis, Kathy. Nee, het is ons geld en het wordt ons huis. Ja, maar het ligt zo afgelegen. Luister nou nog even, schat. Je zult hier dagen en nachten helemaal alleen zijn als je voor de zaak op reis bent. Ik vind het helemaal niet erg om alleen te zijn... We moeten het kopen, David. Ik ben gek op dit huis. Ja, weet ik wel, lieverd. Maar ik denk ook nog even dat we hier geen telefoon hebben. Hè? We hebben net van de makelaar gehoord dat de telefoondienst niet bereid is die hier aan te leggen. En je weet dat ik telefonisch bereikbaar moet zijn voor mijn klanten. Maar de klanten kunnen toch net als nu naar Bill en Jenny bellen? Dan bel jij iedere dag vanuit de cel in Melfort Bill en hij geeft je de boodschappen door. Ik denk niet dat Bill dat zo leuk zou vinden. Wel als ik het hem vraag. Hij is een beetje gek op uh, Kijk uit voor Bill, Kathy. Hij is niet te vertrouwen. Ah hou nou toch op. Bill is volkomen ongevaarlijk. Ik zou jouw verhalen over Bill kunnen vertellen waarvan je lieve haartjes in de Bergen zouden reizen. Ongevaarlijke Bill is het prototype van de oude bok die graag een jong blaadje lust. Ik ben alleen geïnteresseerd in een jonge bok. Deze, zullen we het kopen? Um, ja... Kalm aan, mevrouwtje, kalm aan. Ik ben een getrouwde man en ik ben een jonge bok en ik lust heel graag en heel gauw en heel vaak een jong laartje. Kalm meneer. Mm. We moeten meteen naar de makelaar. Mm, straks, straks. Nee, nu. Hij zei dat er nog een koper stond te popelen om ons huis te kopen. Ach, dat zeggen ze altijd. Wat was dat? De, de voordeur was dichtgeslagen. Ja, de wind. Nee, schatje, er staat geen wind. Bovendien heb ik een klem gezet. Laten we maar even gaan kijken. Blijf staan. Geen beweging. Wie bent u? We ben die travels. Je wel goed. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn met te vertellen wat u hier aan het doen bent. We bezichtigen het huis. We gaan het kopen. Ach, en hoe bent u binnengekomen? Door dat opengebroken raam, neem ik aan? Nee, door de voordeur. Met deze sleutels van de makelaar. De planken die voor het raam zaten liggen in de huiskamer op de grond. Kijkt u maar. Ja, ik heb ze weggehaald om een beetje licht binnen te laten. Ik zet ze er zo weer voor. Schiet een beetje op, David. Ja, nog even dat malle hangslot. Het spijt me dat ik weer aan de schrik in mevrouw Meeson. Maar we eh, hebben zoveel ellende gehad de laatste tijd met mensen die hier probeerden in te breken. Dat ja, geeft niks, brigadier. U denkt er serieus over dit huis te kopen? Jazeker. Nou, Waarom vraagt u dat? Er is toch niets meer aan de hand? Nee, nu, nu. nu. Nee, nee, het huis is op zich prima. En hoort, als u dat bedoelt. Ja, dat zou ik anders bedoelen. Zo, alles zit pot dicht. Kom, Kathy, op naar de makelaar. Dan zorgen we die man ook weer een goede dag. Jenny, Bill, we zijn terug. We zitten in de kamer. Hier, Bill. Maak jezelf eens nuttig. Maak open, jongen. Champagne, hè? wie is te vieren, jongens? Of wij iets te vieren hebben. Zo, Dan zet die fles even in de ijskast, Bill. Kan die even koelen? Eh, jongens, wat vieren we? Nou, vertel. Ah, wat maakt dat nou uit? We vieren gewoon. Nee. Doe maar, doe maar. Er komt... ja! Ja, verdamme, alles oh, is anders. Stel dat je die fles in de ijskast moet zetten. Ja, nou die open is, moet je een schenken open. Ja Ja, liefje, zo is het. Nou, vertel nou maar eens wat je hoopt dat het wordt voor die jongelaar een jongen Oh nee, je verwacht toch geen baby, Kathy? Nee, er is hier geen plaats voor een baby. Nee, we hebben een huis gekocht. Kathy's droomhuis, om precies te zijn. Ja, stel je voor, het ligt boven op een klip en kijkt uit over zee. Klinkt geweldig. Het is geweldig en dat uitzicht, zo fantastisch. Het is niet te beschrijven. Nou, doe dat ook maar één moeite. Hier, drinkt. Dat is veel beter. Alsjeblieft. Zo. Of jullie die huis, jongens. Proost. Proost, proost. proost. En, wanneer zijn we jullie hier kwijt? Zaterdag. Oh, de zaterdag. Ja, nog maar vier nachtjes slapen. En jullie zijn ons kwijt. Is dat niet droevig? Ja, in droeven. Kunnen jullie niet vrijdag al gaan? Wil. Ah, nee, jongens, het was fijn om jullie hier te hebben. Maar we zullen toch allemaal moeten toegeven dat het huis veel te klein is voor vier personen. En zeker als twee van de vier pas getrouwd zijn. Ja, dat gevrij en dat s nachts, naast is gewoon genant. En op de gekste plaatsen vind ik Cathy slipjes. Bel. Ah, was maar een grapje. Ja, jouw grapjes zijn smakeloos. Oh, Kijk nou toch, Cathy wordt vuurrood. Zijn alle paparazzen dan voor zaterdag al in orde? Ik dacht dat zoiets weken duurde. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Maar Ketje heeft de makelaar zo gek gekregen dat hij ons het huis verhuurt. totdat de koop rond is. En er was nog een gegadigde. En op deze manier zitten we erin. En de knappe jongen die ons er dan nog uit krijgt. wil er nog een glaasje. Oh. Zo. En waar staat dat er In Melfort, een kilometer of vijftig hier vandaan. Dank okay. je. Melfort? Ja, ken je het? Nou, en of ik het ken. Melfort lag in mijn oude verkooprajon. Dat wij jong wat jij nu hebt, David. Waar ligt dat huis precies? Misschien ken ik het wel. Uh, aan de kustweg, een paar kilometer ten westen van de stad. En hoe heet het? Zeezicht. Oh nee, nee, zeg maar niks. Die huizen langs de kustweg zijn niet goedkoop. Wat moeten jullie er nou voor betalen? Raad Ja, god, ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het er van binnen uitziet. Tweeënhalve ton? Wel mee. Honderdtienduizend. Ah, dat kan niet. Dat is geen zuivere koffie. Dan moet het er spoken. Ja, dat is maar een grapje, Katie. David, zou dat het kunnen? Ach, liever, als een huis in het gelukkige bezit is van een spook, vliegt de waarde omhoog en niet omlaag. Hm. Maar waarom is het dan zo goedkoop? <laughs> Heel eenvoudig omdat het zo eenzaam ligt, omdat er geen elektriciteit is, geen stromend water, het is niet aangesloten op de riolering, er is geen telefoon. Geen telefoon? Ik denk dat de firma daar eerst op bezwaar tegen heeft, ouwe jongen. Staat hier je contract? Werknemers moeten telefonisch bereikbaar zijn. Oh, David wilde daar even met je over praten, David. Ah, ja, ja, ja, nu niet. Nu niet. Is er niet. nog iets in de fles? Even kijken. Nee, leeg. Goddank. Ik pak de whisky. Toch zou het de best kunnen spoken. Wij roken opeens dat parfum. Uh, uh, jij rookt dat. Even. Parfum? Ja, we stonden in de keuken en opeens rook het er heel sterk naar een goedkoop soort parfum. Bloemen in de tuin. Nee, nee, de tuin staat niet één bloem. Toen we weg wilden gaan, werden we haast nog gearresteerd ook. Gearresteerd? Ja, de politie dacht dat we aan het inbreken waren. Hoezo politie? Treffers heette hij, Brigadier Treffers van de Recherche in Melfort. Hij zei dat ze het huis in de gaten hielden. Heb je hem nou naar zijn legitimatie gevraagd? Nee, daar heb ik geen seconde aan gedacht. Het leek me een echte. Als ze echt lijken, moet je juist oppassen. Een echte ziet er namelijk niet echt uit. Die, die, die ziet eruit als een eerste klas. Ja, dat zie je toch steeds op de televisie? <lacht> nou, Ketty, ik moet het huis van jullie gauw zien. Zeg, kunnen we niet meehelpen met uh, verhuizen? Oh, Jenny, ik hoopte dus zo dat je dat zou vragen, ja. En dan moeten jullie blijven slapen. Zijn jullie onze allereerste gasten, enig. Ach. Afgesproken. Jij bent niet bang voor ons spook, Jenny? Oh, nee. Als er ook maar de geringste aanwijzing is dat er een spook rondwaait, ga ik persoonlijke seance houden. Oh, een seance. Ja, dat hebben we laatst op het feestje bij Susan toch ook gedaan? Ja. Je gaat met z'n allen om een tafel zitten, je zet je vingers op een omgekeerd wijnglas, en dan gaat het glas heen en weer en een letters aan. Nou, en de woorden die dan gevormd worden komen zogenaamd uit geesten en Dat lijkt me best leuk. Dat was ook leuk. Totdat bij Susan en de boodschappen, hoe zal ik het zeggen, een beetje op het hellend vlak raakten. Iemand met een enigszins oversext gevoel voor humor ging zelf het glas bewegen. En dat was beslist geen geest. Ik zal geen naam noemen. Let maar op naar wie ik kijk. Waarom kijken jullie al wel opeens naar mij? Voorzichtig, Bill. Ja. Ja, ja. Nou, jij een beetje binnen. Ja, wacht even. Denk om je vingers, Johan. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd ja, heb. Ja, dan wel een beetje te laat. Dan schop jij de deur even dicht? Zo dus beter. Die verdomde mist kan overal in ijskoud IJs. worden vallen. Eh, uh, Cathy, waar wil je de tafel hebben? Ja, ik zit hier. Oké. Okay. Nee, aan, jongens. Mm -hmm. Gaat het? Ja. Oh, zo. Eh. Verbeeld ik het me nou, of is het hier bijzonder koud binnen? Probeer al de hele tijd de open haard aan te maken. Dat is steeds uit. Aan maken van het open haard is ook vakwerk, Cathy. Sta een oude pad, vind dat toe je de kunst bij te brengen. Geen een muziek, hè? Ja, alsjeblieft. En wees een beetje voorzichtig, hè? Ja, ik weet precies wat ik doe. Zo, nog even, jongens. Deze kamer is een broeikas. Rigt die kringers en druiden, hè? Ik heb toch net een buitengewoon interessante ervaring achter de rug. Ik moest even gebruik maken van dat riante buitenstallet. Ik heb gezegd dat we niet op de riolering zijn aangesloten. De voorkennis maakte de schok niet minder hevig. En wat is er in godsnaam met jullie tuin gebeurd? Zo stel ik me een slagveld uit de Eerste Wereldoorlog voor. de vorige eigenaar heeft het zo achtergelaten. En vraag me niet waarom. Dan moet die man een zeer perverse geest hebben. Oh, ik heb je zakdoek gevonden. Die is helemaal niet van mij. Wel, kijk maar, er staat een zee op de zee van Kathy. Ja, dat kan best. Maar is niet van mij. Jesus, diezelfde parfumlucht. Waar lag die? In de keuken, op de grond, midden op de grond. Het kan niet. Toen het huis bezichterde lag er beslist geen zakdoek. David, kan er uh, na ons nog iemand binnen zijn geweest? Uh, uh, nee, onmogelijk. Ik heb alles afgesloten. Wat mij dat ding is bekijken. Ach, goedkoper stank. Weg ermee, verbrander we die troep. Maar waarom gooi je die zakdoek in het vuur? Dat is een prima plaats. Neem me niet kwalijk, Bill, maar je gedraagt je heel vreemd. Neem me niet kwalijk, Bill, maar je gedraagt je heel vreemd. Mensen, het gaat over de vuile zakdoek van een of ander vies oud wijf. Wat moeten we daarmee? Advertentie in de krant soms? Er is toch geen enkele reden om mij zo af te snauwen. Je hebt gelijk, het spijt me. Ja, dat mag ook wel. Een vuile zakdoek van een of ander vies oud wijf, charmant, charmant uitgedrukt. Ik heb je toch gezegd dat het bespeedt? Jongens, ik moet jullie mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik weet echt niet wat er met Bill aan de hand is. Aangeeft niks, Jenny. Dat is voor ons allemaal een lange en vermoeiende dag. Denk dat die jongen heeft. Ik in ieder geval wel. Ja, ik ook. Ik zal even wat te eten halen. Ik wat wat te drinken. Als ik me tenminste kan herinneren waar ik het heb opgeborgen. Ik kijk meteen of je de cassette-recorder kunt vinden. Joho. Ik heb behoefte aan een beetje muziek. Kijkt die wel een sterfhuis? Wie mag ik nog bij schenken? Deze kant, jongen. Zeg maar, Hobiel. Nee, niet zo'n crisisportie, hè? Alsjeblieft. Jullie hebben geweldige bof met het huis voor die prijs, jongens. Kijk hier. Heel knap van je, David, om het te vinden. Mm, wie is hier, de knappe jongen? Nou, wie is hier, de knappe nou, jongen? Geef hem niks meer te drinken, David. Vertel eens, hoe kwam je hier verzeild? Het ligt helemaal buiten de normale route. Nou, gewoon geluk, Jenny, gewoon geluk. Uh, laat me nog even wat inschrijven. Alsjeblieft. Uh, op een keer wilde ik een kortere weg nemen. Een <laughs> kortere weg? Je kunt hier nergens een kortere weg nemen. Je vindt op de wegen er helemaal nergens heen en dus ze komen ook nergens vandaan. Hoe kun jij dat nou weten? Nou, het was mijn gejon, weet je nog, Ja he? hoor, Bill, ja, jongen, hoor. Nou, opeens zag ik dit huis met het bord te koop ervoor. En Cassie praatte altijd over een droomhuis mm. dicht bij zee, dus... Uh... En de prijs als Billik. Ja, Billik, ja, verdomd Billik. Wie schrik me nog even bij? Nou, niemand. Nou, laten we het dan maar gaan kaarten. We moeten toch iets doen? Er is geen televisie, geen café in de buurt... Ik zit de hele avond vast in dit spookhuis. Spook? Dat is het. Laten we de geesten om een boodschap gaan vragen. Oh hè? nee, Jen. Laten we dat nou niet doen. Ik word doodmoe van je, Bill. Een uurtje geleden vond je het nog een prima idee. Nou, een kleine tafel, jongens. Nee, Jen, nu vind ik het geen prima idee. Laten we dan Monopoly gaan spelen of scrabble of... Doe zo. maar let of je hem niet hoort, jongens. Ja, de tafel moet wat dichter bij het vuur, David. Zo? Zo is het goed. Oké. Okay. Wat is dat eigenlijk? Een siels. Oh, we doen het niet echt, Kathy. Alleen maar voor de lol. Uh, even kijken. Uh, we moeten de letters van Scrabble-spel hebben. Okay. Een wijnglas. O, Scrabble staat daar, geloof ik. Ja, hier. Ja, ja heb ik. En papier aan potlood. <laughs> Blijf daar dan niet zo staan, Bill. Leg de letters vast op de tafel. Al te best in een cirkel. En wat moet ik doen? Jij bent de secretaresse. de boodschappen worden letter voor letter gespeld. En jij schreef die letters op. Oh, oh we moeten nog een papiertje met ja en één met nee erop hebben. Heb ik. Ja, okay. Zal ik ze dan hier neerleggen? Ja. Oh, even de muziek uit, jongens. Nee, ogenblikje. Zo, dat is klaar. De muziek uit. En de lamp. Doe die maar uit, David. Ja. De open haard geeft genoeg licht. Aangezien jij vanavond toch niet meer drinkt, Bill, kun jij je glas omgekeerd hier midden op de tafel zetten. Nee. Leuk. <laughs> Mooi zo. Zo, jongens. En nu? Nu leggen we allemaal het puntje van onze wijsvinger heel licht op het voetje van het glas. En wat gaat er nu gebeuren? We stellen vragen en de geesten bewegen het glas over de tafel van de ene letter naar de andere. En zo spellen ze de antwoorden. En wil geen herhaling van wat er bij Susan is gebeurd. Nee. Ik weet niet wat je bedoelt. Ja, dat weet je donders goed. Je dacht er vreselijk geestig te zijn en liet het glas allemaal smerige woorden spellen. <lacht> Heerlijk, Jenny, dat heb ik helemaal niet gedaan. Jongens, hè? jongens. Allemaal even concentreren. Is hier iemand aanwezig? Is hier iemand aanwezig? Geen paniek. Geen paniek. Iemand aan de voordeur. Ik ga wel even kijken. Wie kan dat een hemelsnaam zijn, zo laat? Verzekeringsagent. Die ruikt op kilometers afstand een nieuwe klant. Oh, ja, wij, wij hebben bezoek. Goedenavond. Ik ben de meester. Oh, wie gaat hier u komt ons toch niet arresteren omdat u weer denkt dat we krakers zijn, hè? Nee, nee, nee, nee. Nee, ik reed voorbij. Ik zag licht branden en ik dacht, kom, ik wip even binnen. Nou, ik wist natuurlijk niet dat hij bezoek had. Onze vrienden Jenny en Bill Baxter. Wij logeerden bij hen. Ja, tot vandaag wel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, had u een bepaalde reden om hier te komen, meneer Travis? Nee hoor, nee hoor, nee Het is geen officieel bezoek. Gewoon even binnenwippen bij mijn nieuwe buren. Uw nieuwe buren? Ach ja, dat weet u natuurlijk niet. Ik heb uh, een weekendhuisje een paar kilometer verderop. Oh, en dat maakt ons buren. Waar gaat u toch zitten? Dank u, dank u. Misschien wil meneer Travers een whisky, David. Ja, oh, bijzonder Dank u zeer. Ja, mevrouw Missen, ja, ja, dat maakt ons elkaar eens dicht bij zijn de buren. Er staat geen ander huis tussen het uur en dat mijne. Dus als u een kopje suiker lenen wilt of de grasmaaier. De grasmaaier, die is goed. Heeft u een tuin gezien? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Er is niet veel meer van over. Dank u wel, dank u hartelijk op u alle gezondheid. Proost. Maar uh, heb u geen petroleum meer. Ik kan zo thuis even wat voor u halen. Petroleum? Oh, uurt de lamp. Nee. Nee, die hebben wij expres heel laag gedraaid. Ik wilde juist een uh, seance houden toen u klopt. Ah, nou begrijp ik. Ja, ja. Ik dacht ook al zo speel je nog een <laughs> Zo, zo, zo, een science. Mm -hmm. Kan ik uh, meedoen? Men zegt dat ik mediabiek ben. Dat is mijn spelletje. Natuurlijk. Zullen we dan maar beginnen? Doet die andere mevrouw niet mee? Uh, welke andere mevrouw? De mevrouw die boven voor het raam naar me stond te kijken toen ik aanklopte. Jenny en ik zijn de enige vrouwen hier. Er is niemand boven. Weet u dat zeker? Volkomen zeker. Dan moest ik maar eens even gaan kijken. Dames, u blijft hier. Nee, ik ga met u mee. Waarom ga jij niet mee naar boven, Bill? Bang? Tch, er moet toch een man hier zijn om jou te beschermen, liefje. Ja, ik hoop dat het geen inbrekers zijn. Ach, nee, er is helemaal niemand boven. Hoe zouden ze binnen hebben moeten komen? En? Niks, er is iets boven. Niks aan de hand. Eerst wat ik morgenochtend doe, is mijn ogen laten testen. Ik zou toch gezworen hebben dat ik iemand... Ik begrijp het niet. Dan gaan we door met de seance of niet? Ja. ja, laten we gauw beginnen. Allemaal weer gaan zitten dan. Vingers op het glas. Klaar? Ja. ja. Is hier iemand aanwezig? Het bewoog. Het bewoog, nou ja? Het beeld duwde. Ik, ik denk niks, jongen. Heerlijk wist. Heeft u een boodschap voor ons? Ja. Geef ons uw boodschap door. Het beweegt weer. Het is aan het spellen. Schrijf op, kitty D. Nee. Oh. Ik dacht dat het een leuk spelletje was, Jenny. maar toch. Is er iemand dood? Ja. Wie is er dood? C-A-R-O-L. Carol. Ben jij Carol... En zo is het genoeg. Meer dan genoeg. Draai die verdomme lamp hoog, alsjeblieft. Bill. Ik zei, draai die verdomme lamp hoog. Ja, ja, ja, ja. ja, ja kalm, maar, kalm. Bill, zei hemels, nou, ja. wat heb je? ziet er dan niet dat Cathy doodsbang bang is. Niet aangeslagen dan Cathy, Ik ben niet bang. Ik begrijp het alleen niet. O, doe iets aan het vuur, David. Het wordt opeens zo koud hier. Wat, wat begrijpt u eigenlijk niet, mevrouw Mason? Nou, het glas bewoog. Mm -hmm. Dat staat vast. En volgens mij deed geen van jullie dat. Toch bewoog het. Ja, er is een wetenschappelijke verklaring voor. Iemand hier aan tafel bewoog het glas. Maar de persoon in kwestie weet dat niet. Dat komt uit zijn onderbewustzijn. Ja, maar er kwam een boodschap door. Ja, uit iemands onderbewustzijn. Iemand hier aan tafel. Een of andere weggestopte herinnering kwam opeens boven. En die persoon die kan kennis hebben van wat hier niet zo lang geleden gebeurd is. Hij, of zij, denkt zelf dat hij het gegeven is, maar... Ja, kan dat. Ja, zeker. En een aanmerking genomen wat zich hier in dit huis allemaal heeft afgespeeld... ...is het toch niet zo verbazingwekkend dat wij boodschappen krijgen over gestorven jonge vrouw. Het spijt me, maar ik begrijp er niets van. Maar u, u weet toch... Oh, lieve hemel, ik geloof dat u het niet weet. Dit huis heette een half jaar geleden nog het kliphuis. Kliphuis? Ja, de cliphuismoorden. Daar moet u toch van gehoord hebben? Nee, daar hebben ze niets van gehoord. Een half jaar geleden, toen de kranten er wekenlang vol van stonden, waren zij op huwelijksreis in Zuid-Afrika. En toen ze terugkwamen, was de zaak al opgelost. Zuid-Afrika? Ja, ik heb daar een tante wonen. Mijn oom is vorig jaar overleden en had me wat geld nagelaten. Het geld dat we gebruiken om dit huis te kopen. En mijn tante boten ons een huwelijksreis naar Zuid-Afrika aan. Ach zo, ja. ja. Maar wat waren het dan voor moorden? Het is geen prettig verhaal, Cathy. Ja, dat neem ik onmiddellijk aan. Maar ik wil het toch weten. Ja, als u het weten wilt, dan wil ik het wel vertellen. Tien maanden geleden onderzocht wij de spoorloze verdwijning van drie meisjes hier uit de streek. Eerst verdween er één. Ongeveer een week later weer een. En een derde ook weer, ongeveer een week later. En alle drie waren ze het laatst gezien toen ze in een auto stapten met een man. Oh, en wat voor soort meisjes waren we? Hoeren, goedkope hoeren. Het waren wat je zou kunnen noemen part-time prostituees. Om eerlijk te zijn, waren we er waarschijnlijk nooit achtergekomen waar die meisjes gebleven waren, als de moordenaar niet onvoorzichtig was geworden. Een man... Hij heette Philip Drake, bood op een avond het meisje een zeer duur horloge aan, als ze de nacht met hem wilden doorbrengen. Philip Drake, Is dat de man die het gedaan heeft? Maar het is de vorige eigenaar van dit huis. Ja, zo is dat. Gelukkig herkende het meisje dat horloge. Want anders zou ze waarschijnlijk slachtoffer van nummer vier geworden zijn. Dat horloge was namelijk van haar vriendin Janet Morgan, ook een prostituee. En Janet was een van die vermiste meisjes. Dus wij ondervroegen meneer Craig. Ja, en wat zei hij? Een of andere smoes. Hij zou dat horloge vlak voor zijn voordeur hebben gevonden. En enfin, we doorzochten het huis en ontdekte in de tuin sporen van graafwerkzaamheden die niet zo lang geleden hadden plaatsgevonden. De tuin? Ja, de tuin. U moet zich toch hebben afgevraagd, mevrouw Mees, waarom die tuin zo in een deplorabele toestand verkeert. We hebben hem totaal ondersteboven gekeerd. En we vonden de lichamen. Weet u nog steeds zeker dat u alles horen wil? Ja. Ze waren gewurgd en na hun dood toegetakeld met een mes. En dat mes lag nog in de besteklaan van de keuken. Oh, wat vreselijk. En zoals de verwachter was, de pers stortte zich op de zaak. Meisjes van plezier afgeslacht in afgelegen spookhuis op klip. Mijn droomhuis. Waarom heeft die man dat in zijn hemelsnaam gedaan? Oh, het was nogal een uh, kleurloos, klein mannetje. Ik denk dat hij een van de ervaring met een prostituee geestelijk nooit heeft kunnen verwerken. Maar bekend heeft hij niet, nee. Net als u beiden, mijn heren, was hij vertegenwoordiger, vaak van huis. Hij zei dat hij een reservesleutel onder een steen naast de voordeur had liggen. En hij dacht dat iemand die gevonden moest hebben en het huis gebruikte als hij op zakenreis was. Die sleutel... Die man moet gek zijn. Stapelgek. Is die veroordeeld? Het is nooit tot een rechtszaak gekomen, mevrouw Meeson. Eerst in zijn cel opgehangen. Nou, als je het mij vraagt, een prima oplossing. Spaarde ons belastingbetalers een hoop geld. Hebben die boodschap die we doorkregen, Carol dood? Hmm. Heette een van die vermoorde meisjes Carol? Nee! Bill! Meisjes die heetten Pamela Finch, Janet Morgan en Betty Simmons. Er was geen kerel bij. U hebt een zeer goed geheugen, meneer Baxter. deze streek was toen een deel van mijn rayon. Hè? En iedereen praatte erover in die tijd. Maar u hebt gelijk. Geen van die dode meisjes, heette kerel. Hé, hey. Hey, waar komt die parfum nou opeens vandaan? Oh, ik werd wakker en je lag niet naast me, daar schrok ik van. Oh, lieverd, ik ben al uren op. Verleg niet in bed blijven met dit prachtige dier. Wil je vast koffie? Ja, lekker schat. Cathy, lieverd, ik uh, wilde eigenlijk even met je over het huis praten. Ja, ik ook. Hier schat, mm. er zit nog geen suiker in. Dank je wel. verdamme. Uh, we zijn in de keukentje, Jenny. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Mmm, Zwart en sterk, alsjeblieft, Cathy. Ik voel me afgrijzelijk. Ja, dat ziet er ook afgrijselijk uit. Dank je, David. Eén koffie, zwart en sterk. Hier, Jen. Mm, dank je. Mm. Lekker godendrank. drank, daar moet ik van opknappen. Hoe kun jij zo vrolijk zijn op dit onchristelijk vroege uur, Cathy? Heb ik iets leuks gemist? Gisteravond was alles miserabel. Gisteravond scheen de zon niet, glinsterde de zee niet en zongen de vogels niet. Zeemeeuwen zingen niet, ze krijzen. Moet het raam echt open? Oh, Jen, dat ben jij chagrijnig. Ja, vind je het gek? Eerst die afschuwelijke geschiedenis gisteravond, en daarna kon ik door het dronkemans gesnurk van Bill niet slapen. En toen ik eindelijk, eindelijk wegdoezelde, sprong Bill het bed uit en ging voor het raam staan kijken. Om drie uur in de morgen, dan vraag ik je. Twee tellen later werd het licht en begonnen die afgrijzelijke zeemeeuwen te krijzen. Wanneer gaan jullie verhuizen? Verhuizen? Ben je nou een haatje? Er zijn hier nare dingen gebeurd, maar het is nu ons huis. En wij gaan er een fijn en gelukkig huis van maken, hè David? Nou zou ik daar misschien ook over mogen meebeslissen. Ik woon hier tenslotte ook, hè? Je wilt toch hier niet weg, David? Nee, toch? Uh, begrijp ik goed dat je me nu in alle rust vraagt of ik hier wil blijven? Oh, David, doe niet zo eng. <laughs> oh. Kathy, mam, natuurlijk wil ik hier niet weg. Ik wil alles wat jou gelukkig maakt. En als dat betekent dat wij hier blijven wonen, dan blijven wij hier wonen. Oh. Oh, oh, oh, is niet voor die wijdvraag. Hoe laat gaat onze trein? Uh, kwart over tien. Ach, jullie hebben op zeven van tijd. Nou, we moeten eerst Bill nog op de benen zien te krijgen, dat kan u. Ik dat zal hem even een kop koffie gaan brengen. Ja, wees voorzichtig, hij is niet te genieten, s morgens. En de rest van de dag kan er nauwelijks mee door. Wat wil? Kom op. De morgenstond heeft goud in de mond. Oh, oh nee. Ah, die zon is niet te hard. Oh. Oh, ik heb een rotnacht gehad, David. Ik hoop niet dat je het me neemt, Bill. Maar die had je verdiend ook. Wat was er met jou aan de hand gisteravond? Man, man wat jij nu humeur zegt. Het verdonde huizen werkt toch maar zeven Jij en Cathy mogen blij zijn dat de koop nog niet rond is. Oh, maar uh, de koop gaat door hoor. Cathy wil blijven. Ik praat dat dan toch uit haar hoofd, man. Jullie moeten hier weg. Waarom? Nou, het lijkt me overduidelijk. Ik moet je trouwens zeggen, ik vond het helemaal niet leuk van jou gisteravond. Wat vond jij niet leuk? als jij met dat glas aan de donderen bent geweest. Ik? Hoe kom je daarbij? Ja, zeg, maak hem nou. Je bent de enige aan wie ik het verteld heb. Ja, ik weet niet wat je het over hebt, hoor. Oh, jawel, dat weet je donders goed. Ik heb het over Carol. Ik heb jou dat in strikt vertrouwen verteld, David. Oh, wacht even. Ik herinner het me weer. Was een jaar of twee geleden dat kleine blonde stuk dat je toen hebt opgepikt... in dat hotel waar je overnachtte? Oh. was dat Carol? Ja. ja. dat was Carol, zich ja. Opzichtig klein hoertje. Ze praat een beetje te veel en ze stonk naar de hoek op hm. Klinkt niet erg alokkelijk. Waarom heb je uitgerekend haar meegenomen? Ik had hem al aardig zitten. En voor zover ik me herinner, nam zij mij mee. Ah, ja, ik had een rotte gat. Niet één orde geplaatst. En ik zag me zorgen te verdrinken in de hotelbar. Komt er opeens een vleugd parfum in mijn neus, waar je tegen aan kon leunen. <tosses> Meneer is zakelijk. Een honderdje. Ja, zeg, ik ben hier dronken. Vijftig. <laughs> Oké. Okay. Ik weet een heel huisje hier niet ver vandaan. Wat staat je auto? Kan dat niet wat minder, dat is lawaai? Muziek brengt me altijd in de juiste stemming, liefers. Sweet Caroline, dat ben ik. Hoeveel is het nog? Oh, we zijn er bijna. Briesende leeuwen van. Nog een heel klein stukje. Fleutel. Ik dacht dat hij me onder een van die stenen hier had gestopt. Hm, woon je hier dan hier? Nee, het is, uh, het is van een of andere knul. Hij is er niet hoor, hij is op zakenreis. Ha, hier heb ik hem. Zegt die, die knul, heeft hij tegen jou gezegd dat je zijn huis kon gebruiken? Nee, okay, dat heb ik hem nooit gevraagd. Maar hij komt er heus niet achter hoor, als we een beetje voorzichtig zijn. Dus denk ik, Geen liefdesbeten in het meubilair. Leeuw. Kom, gaan we dat Dit was de eerste aflevering van Droomhuis te koop, een hoorspel in twee delen van R.D. Wingfield, vertaald door Loes Moraal. Hans Karsenberg was David Mezen, Teunke de Klerk Cathy Mezen. Jenny Baxter werd gespeeld door Annelies van der Bie, Bill Baxter door Luc van der Lagemaat. Brigadier Travers was Jan Borkers, Barrow Luc van Mello en Pam Angelique de Boer. Technische verzorging Martin Schuurmans en René de Blok. De regie had Nelke van der Kocht.